Bij een grote antidrugsactie in de provincie Utrecht zijn zes mensen opgepakt. Vanochtend waren er invallen in Montfort, Ameide, Haastrecht en Lopeker-Kapel. De politie nam van alles mee. We hebben heel veel spullen in beslag genomen, waaronder auto's, waaronder woningen. Uh, uh, en er zijn ook vuurwapens aangetroffen. De politie kwam de verdachte op het spoor door het kraken van de chatdienst EncroChat. Criminelen dachten daar anoniem berichten te kunnen versturen naar elkaar, maar agenten konden alles meelezen. Kerkgangers in Krimpen aan de IJssel zijn geschrokken van de vuurwerkbom die daar afgelopen nacht is afgegaan. Het doet mij heel veel verdriet dat de samenleving zo tegen elkaar opgehitst uh, wordt in mijn beleving. Het beeld is dat wij hier natuurlijk zonder regels zitten, maar dat wil ik eventjes ontkrachten... ...want we hebben duidelijk anderhalve meter, zit echt anderhalve meter tussen, gezinnen bij elkaar. De kerk kwam zondag in het nieuws omdat er diensten werden gehouden voor honderden mensen... ...terwijl maximaal dertig is toegestaan. Een verslaggever die daar was, werd geschopt. Er zijn bewakingsbeelden van degene die de vuurwerkbom afgelopen nacht voor de deur heeft gelegd. Minister Grapperhaus zit in quarantaine. Tenen. Hij heeft een melding gekregen van de coronamelder-app dat hij in de buurt is geweest van iemand met corona. Grapperhaus zegt dat hij van iedereen netjes afstand heeft gehouden en dat hij zich morgen laat testen. Omwonenden van het stadion in Tilburg die werden wakker gehouden door een bonkend geluid. Anderhalf uur ging dit door. Veel Tilburgers klaagden over wat ze noemden nachtelijke takkenherrie. Ze dachten aan een voorbijrijdende trein of asfalteerwerkzaamheden. Maar dat bleek een op hol geslagen geluidsbox van het stadion van Willem II te zijn. De Tilburgse club zegt sorry voor afgelopen nacht. Ze weet ook welke box de boosdoener was. Het weer zonnig en droog. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Ook morgen is het zonnig en nog wat warmer. 19 tot 24 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen momenteel goed door. Door een kapotte trein rijden tussen Schiphol en Rotterdam Centraal momenteel minder treinen, Hou daar rekening met extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM Luncht. Ja, een hele goede middag lieve luisteraars. Het is weer dinsdag 1 uur en uh, deze dinsdag 30 maart. En uh, allemaal welkom weer bij uh, het Lunchroom. Het beproefde uh, receptje op de dinsdag tussen 1 en 3 met uh, Luus aan de andere kant. Hallo Luus. Hallo Jan. En uh, Jan aan deze kant... En wat is het toch lekker weer, mensen? Het is heerlijk weer. Het is fantastisch. Die jas kan gelijk uh, weg. We hebben tijdelijk nieuwe buren, want naast onze studio staat uh, de Prikbus, zullen we maar zeggen. En uh, ik dacht we dat er wel wat belangstelling al, uh, was daar. Ik we heb wel wat mensen naar binnen zien uh, schuffelen. Eigenlijk niet zo gek, nee. nee oké. Okay. Oh, nee. Maar goed, wat gaan we doen deze dinsdag? Ja, wat we normaal. We doen gewoon leuke muziek draaien. We hebben de infootjes uit de regio, plaatselijke info, het weerbericht. En uh, wat we natuurlijk ook doen altijd, is hele gezellige muziek. Nou, dan gaan we er maar mee beginnen met een lekker nummertje. The pain. If you walk through the door Saying our love was true But if you came back again All my sadness would find You'd know I still want again. for me alone I'll keep my loving for you Een hootje van uh, Shandy Zal van heel lang geleden. Ken je die nog herinneren? Luus Shandy, Shandy, Shandy Jo. Ja, met die blote voetjes. Altijd met de blote toch? voetjes. Ja, ja. dat lekkere, lekkere muziek heeft hij altijd gemaakt. Uh, ja, het, natuurlijk het, het droeve nieuws natuurlijk. Was, uh, wat uh, Landen wel heel is ingeslagen Het uh, Bibi Mendel is overleden. Hè. Ja, en, ja, een, uh, heel, uh, nabericht, een ja. heel nabericht. Heel bericht. En wat is dat een vrouw die toch wel heel veel respect uh, verdient. En uh, zoals zij uh, met de hele situatie om is gegaan. En zoveel ellende en toch altijd maar kop op, kop op. En, uh... Ja, altijd heel positief in het leven stond er. Altijd de uh, uh, dag van, wat kan ik wel in plaats van wat kan ik niet. Ja, wat een en... karakter. En uh, er klagen eens mensen over een gebroken vingertje. Maar uh, kijk wat deze vrouw heeft meegemaakt. En uh, we zullen hem missen. Someone like you. you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 since day they... Dat was Adeel en het welbekende. Someone Like you. Ik ga tussendoor even een berichtje. Want ik zie hier een verzoekje staan op de social media van Hele Jansen. Ons welbekend natuurlijk. En er zijn, zij zoekt culturele aanbieders, ZCP'ers en organisaties. In Zandvoort zijn we druk bezig om het cultureel aanbod in kaart te brengen. En er zijn veel inwoners die zowel op creatief en of cultureel gebied actief zijn. Om je te bereiken, verbinden en ook om een zo breed mogelijk overzicht te krijgen van organisaties, stichtingen en ZZP'ers, kan je je eh, vrijblijvend aanmelden. Je wordt dan op de hoogte gehouden met culturele informatie en te ontwikkelen culturele activiteiten binnen Zandvoort. Stuur gegevens door aan vraag.cultuurenmeer.nl. En uh, Cultuur en Meer dat zijn uh, Jan, Otto en Hille Jans van het Zandvoortsmuseum... Die zetten zich ze heen voor het culturele netwerk in Zandvoort. Dus uh, bij deze uh, oproep. Uh, voor jullie gedaan, oké? Okay. Je bent er nog eens? Ik ben er nog, jawel. Oké, oké. Ik, ben okay, er Ik okay. zat helemaal mee te luisteren. Oké. Okay. Twee, drie, vier. Want wij wilden haar wel brengen... Ruim anderhalf uur... Door regen en door wind... Maar liefst één hand aan het stuur, met nog één hand op haar dijen. Want zo ver mocht hij al gaan, en er is hier niet eens wifi, maar elk bericht kon aan, Want hij was moorbeliefd op waar, en had nog nooit zoiets gedaan.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 Springen, terug weer anderhalf uur. Maar nu helemaal alleen met nog steeds een hand aan het sturen. Ja, sneller was dat met... Uh, smoorverliefd smoorverliefd smoorverliefd Heb jij iets gevonden om even mee te delen? Ben je nog gelijk aan een spit in ons nieuws uh, aan aanbord? Uh, ja, ja. De, de, ze zijn begonnen met prik in zand vanaf gelopen maandag. Ja, dat zegt yeah. uh, onze buurman hiernaast staan ze. ja yeah. yeah. En uh, nou ja, het is... Ik uh, geloof dat ze tien weken blijven staan, had ik begrepen. En... Nou, ja, er zijn nog een aantal prikken gedaan voor nu. Die gisteren die zijn ze gestart met uh, vaccineren... en uh, dan opent voor een periode van tien weken... een pop-up vaccinatielocatie op het Braakliggende terrein... naast uh, de Tolweg, tien. Naast de studio. Naast onze studio. En uh, vrijdag 26 maart wordt de tijdelijke locatie daar... gereed gemaakt voor gebruik. Dat was afgelopen vrijdag dus. Oké. Okay. De tijdelijke vaccinatielocatie is een pop-up unit... waarin één straat is... En waar één type vaccin wordt gegeven, naast de ruimte voor de administrateur en de prikplek, is er ook een ruimte waar het vaccin bewaard en voorbereid kan worden. De unit beschikt ook over een wachtruimte voor na de prik. In Zandvoort wordt uh, gevaccineerd met Pfizer. Uh, de eerste groep Zandvoort, is die wordt uitgenodigd in de pop-up uh, pop uni uh, unit, zijn de 75. Oké. Okay. Dus wij zijn voorlopig nog niet aan de beurt. Nee, nou ja, laten we afwachten. Dat is het voor ons ook voor mij in ieder geval. Ik, ik kijk er naar uit. Ook. Ik ook De volgende titel is eigenlijk ja, een beetje. We willen het graag, maar het, het kan voorlopig niet gebeuren. Dat is. Uh... We willen allemaal graag weer een visite hebben, maar ja, even afwachten nog. Vol visite. Piet Heijn had zijn maat met iemands meegebracht. En ook de twee deze met zeven Chinezen. Dat was in mijn droom, mijn droom, mijn vannacht. De suite, de suite zat vol met visite. Kistel kwam met kuifje. Wie had dat gedaan? En kermis. De kikker, met die jongvrouwen dat was in mijn droom, mijn droom, mijn naam. Oh, mijn amour een... oh, mon, amour, oh, mon amour wee, oh mon amour. wee, oui, oui, oui. Visite. wee, visite een huis vol visite, visite I'm Binnen Visite. En uh, laten we het hopen dat het op korte termijn maar weer een beetje kan. En, uh, want één of twee personen in je huis is ook niet zo gezellig, hè Luz? Ja, nee, maar dat uh, gaat goed komen met het weer. Want je kan toch gewoon buiten zitten? Je gaat buiten zitten, dat ben ik met je eens. Maar uh, het moet toch wel een beetje ouderwets worden weer. Ja, vind He? ik ook. Gezellig en leuk een tijdje met z'n allen binnen zitten. Ook als het uh, regent dat je toch je visite binnen kan ontvangen in ieder geval. Maar jij dus hebt uh, belangrijke, tips heb belangrijke tips voor hondenbezitters. Ik uh. heb belangrijke tips voor hondenbezitters... Tijdens het broedseizoen. Nou, belangrijk toch? Uh, afgelopen 15 maart is officieel het broedseizoen van start gegaan. En de kustvogels zoals het strandplevier, de schoolekster en bergheind zijn begonnen aan de bouw van hun nesten. En uh, ze zijn nu extra gevoelig voor verstoringen. Stichting Duinbehoud roept hondenbezitters op daar rekening mee te houden. Ga je graag met je hond een wandeling in het duinen of op het strand maken? Let dan de komende tijd extra goed op op de voorschriften in het gebied dat je bezoekt. Honden die namelijk loslopen buiten de paden volgen geen vaste route, maar rennen kriskras over het strand of door het duingebied. En uh, vogels en andere wilde dieren zoals konijnen en reeën ervaren de honden daardoor als een bedreiging. Ze slaan op de vlucht of uh, op zoek naar een verstopplek op veilige afstand. En daarbij verspillen ze kostbare energie die ze nodig hebben voor het zoeken naar voedsel of zoals bij vogels voor het broeden. Worden dieren te vaak verstoord, dan kunnen ze het gebied zelfs definitief verlaten. En dat kan toch echt de bedoeling niet zijn. En dat zeker in open gebieden zoals de duinen speelt dat probleem. Dieren kunnen zich daar moeilijk verstoppen doordat er weinig goede schuilplaatsen zijn. Ook hondenpoep is een probleem. Honden kunnen ook op een andere manier voor overlast zorgen via poep. Die bevat ziekteverwekkers voor zowel mens als dier. Bijvoorbeeld de salmonella en parasitaire wormen. Ook zitten er nitraten en fosfaten in. Komen er te veel van die voedingsstoffen in de bodem? dan rukken de brandnetels en andere snel groeiende planten op. Die drukken andere planten weg, waardoor de biodiversiteit afneemt. Uh, juridisch gezien eindigt het broed, uh, broedseizoen op 15 juli 2021... en in deze periode is het bij wet verboden... om opzettelijk vogels hun eieren en hun nesten te verstoren of te vernielen. Lijkt me ook geen goed plan. Is kan ook niet de bedoeling zijn... Ga je dus met je hond wandelen in het kustgebied... dan kun je het volgende doen om rekening te houden met de natuur. Houd je aan de aanwijzingen op de borden. Houd je hond aan de lijn. Er zijn speciale losloopgebieden waar honden wel vrij mogen rondlopen. Blijf zoveel mogelijk op de panen, paden binnen de opengestelde gebieden. En ruim de hondenpoep op. In Zandvoort kun je overal gratis uh, hondenpoepzakjes uh, vinden... Neem ze mee en gebruik ze en ruim de rommel op. Nou, ik vind zeker. het een bijzonder ja. goede tip en ik hoop dat de mensen zich uh, dat ook... Uh, en in dit verband eigenlijk, daar kunnen we misschien zo meteen op terugkomen. Ik zou binnen of, of uh, onlangs een stukje staan, dat het uh, zo'n Wurmenveld, dat wordt ook uitgesloten. Misschien dat we daar zo meteen even op terug kunnen komen. Na het volgende nummer, anders even verder op in de uitzending. Ja, okay? ik ga, ja. Be Met dit nummer gaan we proberen de moeder in te houden. Smile, zei uh, Michael Jackson. Lekker nummer was dat, dus. Eén. Ja. Uh, ja, we hebben het al gezegd. Het uh, Wurmenveld. Ja, ja. daar ga jij even iets uh, over ja, de lucht ingooien. Ja, daar uh, zijn ook minder honden toegestaan. Want vanaf dinsdag 6 april wijzigen de toegangsregels... ook voor het buitengebied achter de Keesomstraat... het zogeheten Wurmenveld. Bezoekers zijn na het paasweekend welkom met maximaal drie honden... Eh, de maatregel is bedoeld om grote groepen loslopende honden in dit gebied te voorkomen. Iets waar veel klachten waren binnengekomen bij eh, PWN. Margot Holland, gebiedsbeheerder bij PWN, vertelt hierover. Wij kregen steeds meer signalen van mensen die zich niet meer prettig voelden... door grote groepen loslopende honden in de duinen. Dus zijn wij in twee digitale bijeenkomsten met de omgeving in gesprek gegaan... over mogelijke oplossingen. Prettige en constructieve gesprekken waarin hondenuitlaatservices, omwonenden, hondenbezitters, andere natuurorganisaties, vertegenwoordigd van de gemeente Zandvoort en andere duinbezoekers actief hebben meegedacht over een oplossing. Uitkomst van deze bijeenkomst is dat het Wurmenveld vanaf 6 april toegankelijk uh, voor maximaal 300 per, bezoekers, per bezoeker.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 En uh, ik ook. Ik heb uh, ook honden die ik uitlaat. En het is inderdaad af en toe een hele erg grote... Ja, maar het lijkt ook... Misschien is het verkeerd... maar dat er steeds meer honden uitlaat uh, komen. Ja, dat zou... Dat zou ik wel... denk dat een van de redenen ook is... dat ze deze maatregel moeten gaan nemen. Ja. Want uh, dat is een beetje... de spuug gaat daar ook lopen natuurlijk. Ja, het is logisch. Ja, ze moeten toch ergens naartoe. Dus ja, ik, ik heb ook wel begrip voor deze maatregel. Dus uh, ja, ja oké. Okay. Ja, ik eigenlijk ook wel. Dank je wel, dus. Graag gedaan. Yeah, you got that yummy yum, that yummy yum, that yummy, yummy Yeah, you got that yummy yum, that yummy that yummy yum. Say word on my way, yeah get back get Any day. Say the word on my way, yeah, back yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, In the morning or the late. Say the word on my way, stallion.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 got that yummy um, they yummy um, they yummy um yum. Say the word on my way Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe night, any day. Say the word on my way Yeah, babe, get yeah, babe, yeah, babe In the morning or late Say the word on my way Standing up, keep me on the rise Lost control of myself, I'm compromised You're incriminating And you ain't never running low on supplies Fifty-fifty 50 -50, love the way you split Hundred racks on me spin it, babe Light a magic and lit it, babe That jet set, watch the sunset, kinda, Yeah, yeah Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah Yeah, you got that yummy, yum, the yummy yum, That yummy, yummy, yummy That yummy, yummy You stay flexing on me Yeah, you got that yummy, yummy On with a smile on my face. Justin Pieper was dat. Uh, Jimmy, Jimmy, Jimmy. Um, ja, ik, Jan. Ja, vertel het eens dus. We hebben de mondkapjes, hè, hebben we... Ja... Uh, Erger jij je ook zo aan de mondkapjes die dus overal slingeren op straat? Schandalig. Ik, uh, ik heb er geen woorden voor als ik uh, kijk in de parkeergarage... zo af en toe onder het uh, Loebi Davidskeré wat er ligt. En uh, ja, ik weet niet wat het verzoen voor sommige mensen zit. Maar uh, als ze nee. het ook thuis doen, dan het uh, ook niet graag bij ze langs gaan. Nee, nee, nee. De dagjesmensen, en uiteraard doen... Uh, maar iedereen, is het is niet bekend, alleen dagjesmensen... Draad. maar het is voor iedereen natuurlijk. Het geldt ja. voor iedereen. Laat er veel uh, afval uh, op straat achter... Uh, plastic drinkflesjes, lege patatzakjes, uh, lege bierflesjes en een veel meer rotzooi. Ja. En het ligt overal op straat en in de tuin. De mensen zijn te beroerd om het vuil in afvalbakken te gooien. En daar is in coronatijd nog een nieuwe afvalprobleem bijgekomen. Het mondkapje. Ja. Her en der verspreid liggen ze op straat. En nu we van de honden uitwerpen zullen we bijna geen last meer hebben. Baasjes ruimen het over het algemeen aardig goed op. Moet je uitkijken dat je niet uitgaat over de mondkapjes. En uh, ja, is het zo moeilijk dit op een beschaafde manier op te ruimen? Nee, dat denk ik niet. Het kan makkelijk. Je kan het in je zak stoppen thuis in de vuilnisbak. Alhoewel ik wel ook moet bekennen... dat het mij ook wel eens overkomen is... dat ik iets in me, uit mijn zak haalde... en dat het mondkapje ging. Ja, maar dan gaat het echt per ongeluk. En dat dus. het dan... Uh... Dat kan iedereen gebeuren natuurlijk. Dat ja, kan ook dus met je autosleutels gebeuren. Dat, kan opzet. Met, dat is waar. Ja. Maar als ik dan ook nog zie de, de, de mensen van landen hoe die hun best doen om het dorp schoon te houden... Ja, en dan aan de andere kant dat het gewoon teniet gedaan wordt... door de, de slordigheid van sommige ja, toeristen, inwoners, van iedereen... denk ik, ja jongens, denk even na... He, uh, laten we gewoon alles lekker schoonhouden. Ja, toch? Ja. Het volgende nummer is uh, niet van toepassing uh, in deze tijden. Want het is een, uh, ja, hoe heet het, eigen huis. Ja, het is moeilijk natuurlijk.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 Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat u net iets pak, iets pakker, simpel simpelweg. Ja, dat is nou wat leefproper, een, een uh, eigen huis. Een, uh, he, alles kan een mens gelukkig maken. En uh, ja, met de huidige woning uh, te korten is deze plaat eigenlijk een beetje uh, ja, dubbel. He. Ja, precies. Uh, dus. Ja, de, we gaan het nog maar eens even over de horeca in Zandvoort hebben. De coronacrisis laat diepe sporen na in Zandvoort. En omdat uh, door de pandemie het toerisme tot stilstand is gekomen... waar ook behoorlijk wat inwoners hun werk zijn kwijtgeraakt, zoals in de horeca... Uh, schreef het Ochtendblad Telegraaf in een artikel waar ook de armoede onder de bevolking is toegenomen... en dat ook wethouder Gert-Jan Bluis daarvan geschrokken is. De wethouder reageert voor NH-Niels... op wat er in de landelijke media is verschenen. En hij zegt hierover, ik zag die stijging wel aankomen... maar ik schrik wel van zo'n hoog percentage... Uh, Bluis kijkt ook naar, horeca, naar de horeca-sector, die een flink deel van de Zandvoortse economie voor de rekening neemt. De horeca in Zandvoort ligt gewoon helemaal stil, is plat. En daar zijn relatief heel veel mensen werkzaam. En dat verklaart ook de stijging van 47 procent. En waarom dit hoger ligt dan het gemiddelde in Noord-Holland, vertelde de wethouder. Om dit allemaal aan te pakken, heeft de gemeente Zandvoort. 8 miljoen euro uitgetrokken om de badplaats uit de coronacrisis te trekken. Uit dat steunfonds zijn bedragen uitgegeven. En een ander deel van het fonds wil de gemeente nog gebruiken voor ondernemers en burgers. We gebruiken het geld om ondernemers te ondersteunen en daarnaast de zorg, het welzijnsgebeuren en ook voor de ondersteuning van de Voedselbank. Al dus wethouder Bluis tegen uh, NH Niels. Ja, het is allemaal een druppel op het groene plaat ik Nou, bang. dan zag ik van de week zag ik ergens een artikel staan. Ik weet echt, echt even niet, uh, 1, 2, 3, welke plaats het was. Dat was de, de horeca, dat initiatief op uh, één punt. Uh, alle mensen bij elkaar. En dan uh, van verschillende horecagelegenheden gelegenheden werd dan gewoon bediend. Naar die mensen toe. Dus een soort, ja, wel de afstand houden. Mm -hmm. Dus niet echt een terras, maar de mensen zaten bij elkaar. En van alle, die bestelt daar wat, die bestelt daar wat. Er werd dan bij die tafeltjes afgeleverd. Misschien ook een leuk initiatief om er stand voor te doen. Ja, als dat, als dat toegestaan is, maar. Ja. Misschien het, het idee om even over te denken. Want ik, ja, het afhalen is natuurlijk ook, wel leuk, maar. Ik zie ook in het dorp wel mensen zitten op muurtjes en uh, uh, uh, ja. een tq ko uh, koffie. Maar kan het niet op een plein ergens staan? Dat je gewoon op een goede afstand wat tafeltjes neerzet in de omgeving van de horeca. En de horeca gewoon lekker die, die leveranties daar doet. Dat is, uh, waarom niet? Het lijkt me toch. Uh... Het lijkt me gezellig. Ja, ja, het lijkt me een nou, kijken, als ze uh, s'avonds naar buiten kijken... of overdag ook, hoeveel mensen de bezorgdiensten bellen tegenwoordig... Er wordt ook heel veel huis bezorgd, hè? Ja, Door ja, de horeca. ja, ja. Klopt dat. Maar uh, misschien is dat een, uh, een leuk initiatief En de paasen ja? staat hier voor de deur. Dus als je iets gezegd hebt... Uh, misschien wordt het lekker weer. Ja. Ik zou zeggen, kijk naar de lokale hokken... en bestel uh, lekker. daar een lekker uh, paas. Denk, denk aan elkaar. Paasenbijk, paasbrun... Pagas Dinei. Paz Dinei, Paz Ash, Paz Brunch, Paz I, Paz Takening, Paz Kip, Paz ja. Yo sé que tú piensas en mí, tú dices que no, pero sí, a mí no me miente. Disculpame si te mentí, no fue mi intención ser así, dejame que intente. Comenzar de nuevo, No, don't know if I'm ven little ven. No a little mami tanto, dale, little bit of ven, Ven, bit of a little ven. of ven, little bit of a little bit of ven, ven, ven, ven, ven. little bit of a little bit of a little bit of a Come bit of a little bit of a Ik bit of a little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 was dit en uh, lekker, vlot nummertje. Uh, onderweg hier naartoe kwam ik uh, toch uh, onderweg wat leuke dingen tegen. Ik zag uh, onder andere dat de bouw heel hard gaat van het nieuwe Joodse monument op de Mesgestraat. al langs gereden? Ja ja, ja. ja, ja. Dat uh, gaat gestaag verder. Het gaat, gaat ja, mooi ja, gaat worden. Ja, goed, goed. En uh, aan de overkant daarvan een, uh, een stukje slurven al weg van bouwers. Dat gaat ook. Zandvoort uh, is toch wel een beetje aan het breken, slopen en opbouwen. Alles ja. door elkaar. Hè. En uh, nou, we gaan kijken wat er allemaal gaat worden. Is het is nog wel onzeker wat er allemaal gaat komen daar. En. Uh, ook wat de winkels betreft uh, weet ik het eigenlijk niet hoe lang die nog blijven staan en dat hebben we wel gezien ja natuurlijk dat uh, Zandvoort Noord ook betrokken gaat worden in het parkeerbeleid dat hebben we wel gezien inmiddels hè? ja ja nou ja. goed nieuws voor de het al over. we hebben het over gehad oké okay. gaan we uh, allemaal ja afwachten wat daarvan komt het uh, en het schip is ook weer vrij in Zuiderkanaal had ik gezien ja en uh, voor die mensen gaan we maar een, uh, die het allemaal gedaan hebben gaan we blij De onderdrijven nummer met Luus over De Blue Diamonds. beetje uh, wat de glorie uit... Uh, het was voor mijn tijd. Voor jouw tijd. Het was helemaal niet waar, dus Je hebt het meegemaakt, 100% wel. Als ik het heb meegemaakt, heb <laughs> jij het ook meegemaakt. De Blue Diamonds. Uh, Ruud en Riem de Wolf waren dit. En uh, twee jongens van Indonesische afkomst... die wel hele leuke muziek gemaakt hebben. Uh, Ramona en uh, Little Ship. En naast ze zijn nog wel leuke nummers te noemen. We gaan uh, verder met uh, deze... zegt Max. Lekker oudje. Lekker nummer. Uh, vier minuutjes nog tot uh, de klok. Na, misschien dan, wat heb we ook met Ja, uh, wat er dus in die tijd. Dan gaan we gewoon lekker tot, uh, door met muziek. Denk ik, denk ik zo, hè? Moet ik zelf gaan zingen? Dat wil je niet, hè? Denk ik niet. Nee. Uh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 Looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found. Words often don't come easy. I never love You're the inside of me, you know, my baby, and you, you are always patient, dragging out.